Nu met het NOS Journaal. Asielzoekers vinden steeds vaker werk, blijkt uit cijfers van het UWV. In het eerste halfjaar van 2023 werden er ruim 700 werkvergunningen verstrekt. In dezelfde periode van dit jaar zijn dat er tegen de 10.000. Dat komt deels doordat werkgevers en asielzoekers elkaar beter weten te vinden. Het UWV, asielorganisatie COA en gemeente doen een proef om bewoners van asielzoekerscentra aan werkgevers te koppelen. Ook mogen asielzoekers sinds een uitspraak van de Raad van State eind 2023 het hele jaar werken. De Israëlische geheime dienst Mossad was tegen de aanvallen op kopstukken van Hamas in Qatar, meldt de Washington Post. Ingewijden zeggen tegen de krant dat er een plan was om Hamas-leden via een grondoperatie in Qatar uit te schakelen... maar dat de directeur van de Mossad dat plan niet wilde uitvoeren en zou hebben gevreesd dat het de relatie met Qatar zou schaden. Daarop besloot het leger om luchtaanvallen op Qatar uit te voeren. Hamas zegt dat alle aanwezige kopstukken die aanval van afgelopen week hebben overleefd. In Frankrijk is een oud-militair opgepakt die thuis 180 zelfgemaakte explosieven had liggen. Zijn motief is niet bekend. In de woning van de 53-jarige man niet ver van Bordeaux... vond de politie explosieven in verschillende soorten en maten. 11.000 euro aan cash en meerdere vuurwapens. Ook lag er zo'n 20 kilo poeder waarmee explosieven kan worden gemaakt. Bij een voetbalwedstrijd in België zijn 15 supporters aangevallen door hoornaars. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden gestoken tijdens een wedstrijd tussen twee clubs in de op na hoogste divisie. Het nest Hoornaars zat in een oud hok vlakbij de tribune. Het weer? Vanochtend op veel plaatsen droog met af en toe zon. Later neemt de, nemen de bewolking en kans op buien toe. Het wordt 17 graden. Vanavond wordt het behalve aan de kust op de meeste plaatsen weer droog. Morgen overdag droog bij 19 graden. S'avonds wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Tobak leeft.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 Dan de energy dance. Maar ik focus op mijn meisje, meisje. Zij dansen op de maat Maar gaat maar in de gaten al alle tijd. tijdje Maar wie zijn die boys om de heen Misschien moet ik de dagje voor de kopen. kopen Misschien moet ik de bad loslaten En rustig gaan naar de toe lopen ik sta vast, ik kan niet meer, ik kan niet meer dansen. Twee dans. kom op, op de baan, stevig vast. Rustig en bereken alle mijn kansen. ASMC kwadraat, bereken het de kans dan sad. sad. Vanavond met me naar wil gaan, We gaan. en eldenacht dans met mij. Hey. That I'm sending to you It isn't the love of a hero And that's why I feel We yeah.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 I'm gonna use it intentionally